de 35, Tzuri Israël, is het laatste gebed op voorbereiding van het Amida. In de Nederlandse traditie, in ieder geval in Amsterdam, wordt uh, het een Goaleno Adonai Ot Shemo niet gelezen. Wij uh, zingen het wel. Tzuri Israël, kumabe Beesrat Israël. Hoeveel degene om me ga Jehoedavi Jezraël? Go Adonai, Tzuva Otschimok, Kedos Jezraël. Baruch Adonai, Gaal Yisrael. Neem nu drie stappen achteruit voor het begin van het Amida.